10 uur. Dit is Radio 1. met Sven Kokkelman. Een half miljoen astmapatiënten dames en heren lijden onnodig omdat ze de medicijnen niet of verkeerd innemen. Hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland eerst nu het NOS Journaal van 10 uur door Ad Meegens. Het aantal werklozen is vorige maand met 11.000 gedaald in vergelijking met juli, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In augustus hadden 683.000 mensen geen baan. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. De daling is opvallend. De werkloosheid nam de afgelopen twee jaar vrijwel alleen maar toe. Senne Jansen nu van het CBS. Hoe is dit mogelijk? Ja, het is een onverwachte ontwikkeling... maar helaas nog geen reden om de bloemetjes buiten te zetten. We zagen dat de daling vooral plaatsvond bij jongeren. Meer jongeren vonden een baan in augustus... en minder jongeren zochten naar een baan. Wat waarschijnlijk een belangrijke rol speelt hier... is het zogenaamde seizoenseffect. Dat is het effect dat elk jaar meer jongeren een baan zoeken in juni en juli... en minder jongeren een baan zoeken in augustus. Mm. Dat effect is dit jaar veel groter dan andere jaren. Maar die seizoensinvloeden die worden toch normaal gesproken gecorrigeerd in de cijfers? Ja, we passen een seizoenscorrectie toe op basis van een langjaar gemiddelde. Dat hebben we ook dit jaar gedaan. Maar het lijkt er dus op dat het effect groter is dan andere jaren. Ja. En mogelijk speelt daar een rol dat augustus een hele goede uh, maand was. Bijvoorbeeld voor de horeca, waar veel jongeren werken. Dus mogelijk dat meer jongeren een bijbaan hebben gevonden in de horeca. Wat ook een rol kan spelen is dat minder jongeren zich hebben aangeboden op de arbeidsmarkt. Dat meer jongeren ervoor hebben gekozen om, om uh, een langere opleiding te doen of, of uh, meer naar school te gaan. Dus meer, uh, ja, omdat ze de kans op de arbeidsmarkt minder groot achten. Is dit nu een eenmalige kwestie, alleen de maand augustus of, of zet dit door, denkt u? Nou, wat in ieder geval goed nieuws is... is dat als je naar de langere uh, termijntrend kijkt... dat het stijgingstempo van de werkloosheid afneemt. Dus de afgelopen drie maanden kwamen er 8.000 per maand bij. En begin dit jaar waren dat er nog 20.000 per maand. Dus in dat licht is het wel degelijk een positieve ontwikkeling. Maar als je kijkt naar andere arbeidsmarktindicatoren... dan is de kans groot dat deze daling uh, slechts incidenteel van aard is. Sene Jansen van het CBS, dank u wel. De PvdA zal naar alle waarschijnlijkheid ook over anderhalf jaar... niet instemmen met proefboringen naar schaliegas. Dat zei Kamerlid Vos vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Ik denk dat de situatie dan wezenlijk is, is, is veranderd. En dat betekent ook dat daarmee het draagvlak in de Kamer zijn gevallen... Ik vind het heel verstandig dat minister Kamp nu heeft gezegd dat hij de zaak nog eens een keer heel goed gaat bekijken. Ik zeg er wel meteen bij, wat ons betreft uh, is het echt nu uh, voorlopig van de baan. Gisteren maakte minister Kamp bekend dat er voorlopig geen besluit wordt genomen over proefboringen naar schaliegas. Er wordt eerst meer onderzoek gedaan. VVD-Kamerlid Leegte zei in het Radio- 1 -journaal dat hij zich niet kan voorstellen dat de PVDA tegenblijft. Als de PVDA van tevoren zegt dat ze nee zullen zeggen, dan hoeven we ook geen onderzoek te doen. Justitie in België onderzoekt een inbraak op het computernetwerk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Belgische media is er anderhalf jaar geleden een gevonden op het systeem. Het is hoogstwaarschijnlijk dat er vertrouwelijke en gevoelige informatie over het Belgische buitenlandbeleid naar buiten is gekomen. Buitenlandse Zaken in Brussel wil dat niet bevestigen. Wel wordt erkend dat er een inbraak op het computernetwerk is geweest. Eerder deze week werd bekend dat de Amerikaanse Veiligheidsdienst, NRC... wordt verdacht van het hekken van het telecombedrijf Belgacom. De NRC wordt niet genoemd in verband met deze inbraak nu bij buitenlandse zaken. In het noorden van Kosovo is een Europese politieagent doodgeschoten. Het is niet duidelijk wie dat heeft gedaan. Volgens een woordvoerder van de EU-missie in Kosovo... werden twee auto's met zes medewerkers vanochtend vroeg onder vuur genomen. Dat gebeurde in het overwegend Servische deel van het land. De nationaliteit van de doodgeschoten politieman is niet bekendgemaakt. Bij de missie in Kosovo zijn ook Nederlandse politiemensen betrokken. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolk elkaar af... waarbij vooral in het noorden en oosten een bui valt. In de loop van de middag gaat de bewolking overeersen. Dan valt er in het zuidwesten modregen tegen de avond. Dan verandert die modregen in regen. en Het wordt 15 graden. Morgen is het wisselvallig. In het weekend wordt het droger en wat warmer. Nog altijd reden om contact te zoeken met Kees Kwaks bij de ANWB. Kees, Sven, het is mis op de A58 Breda richting Eindhoven. De rijbaan is dicht richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Moergestel. Kennelijk heeft een vrachtauto daar de file gemist, is daar volop gereden. Verkeer kan omrijden richting Eindhoven vanaf knooppunt De Baars... via Den Bos over de A65 en de A2. De Rijkswaterstaat denkt dat die A58 urenlang afgesloten zal blijven... Nog een staartje van de ochtendspits op de A8... vanuit Zaandam naar Amsterdam, verknappend Koenplein, 4 kilometer. En op de A9, ook maar richting Amstelveen... 5 kilometer, verknappend door. Dankjewel Kees. Straks, dames en heren... een 80-jarige priester uit Italië... is jarenlang voor heel veel geld afgepest... door een 32-jarige roma minares bij de Cairo.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 Nederland. Sven Kokkelman. Een half miljoen astma-patiënten leidt onnodig door verkeerd medicijngebruik. Een 80-jarige priester in Italië is voor tonnen afgeperst door zijn 32-jarige Roma-minares. U weet het misschien niet, maar u krijgt elke dag plastic soep binnen. Het is toegevoegd plastic aan tampesta of aan, uh, aan shampoo of aan een scrubje. En het humeur van Henk Spaan? En dat is heel geestig vandaag. Het is 8 over 10. Dit is de KRO met het vervolg van Goedemorgen Nederland. Zeker de helft van de ongeveer 1 miljoen Nederlanders... met astma of andere luchtwegklachten lijdt onnodig. Mensen hebben regelmatig enorme astma aanvallen hoestbuien en ademhalingsproblemen. En dat terwijl een goed gebruik van de medicijnen... al die ellende kan voorkomen. Marco Rutgers is directeur van het Longfonds... en zit tegenover mij in deze studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dit nou? Ja, het is een hele ingewikkelde medicatie. Als je dat, uh, het is niet gewoon een pilletje of een prikje. Het is een, een heel ingewikkeld apparaat waarmee je spul in die longen moet krijgen. En dat is, dat is het probleem. Het gaat er in veel gevallen om inhalers, toch? Ja, inhalers. Ja. Ja, puffjes. Puffjes. Nou, ja. zit, dan zit zo'n tuitje aan, dat stop je in je mond en dan druk je op een knop. Ja, maar zo is het niet helemaal. Want je moet oh. op een bepaalde manier ademen. Dat spul dat is, uh, dat moet diep in de longen komen, want die hele longen zijn ontstoken of, uh, of verkrampt. Ja. Uh, dus dat is een ingewikkeld apparaat en daar kan je heel veel mee fout doen. Wat doen mensen doorgaans fout? Nou ja, het apparaat moet ten eerste goed in elkaar gezet worden, want je hebt een voorzetkamer en, een, en het apparaatje. Er zijn heel veel verschillende apparaten, er zijn er wel veertig. Mensen worden vaak op, op, op een nieuw medicijn gezet met weer een ander apparaat. Dus mensen vergeten het, hoe het ene apparaat werkt en dan hoe het andere apparaat, moeten ze weer leren. Dus dat zijn allemaal lastige dingen. Krijgen ze daar les in? Nou, eigenlijk te weinig. Ze krijgen te weinig les in. En Je ze... haalt het op bij de apotheek en dan is de boodschap zoek het thuis maar uit. Er zit een bouwtekening bij. En... De afspraak is dat het niet zo gaat, dat iemand de instructie geeft. Dat kan de huisarts zijn, dat kan de, de praktijkverpleegkundige zijn, dat kan de, de apotheker zijn. Maar dat gebeurt te weinig. Ja. En als het gebeurt, dan wordt het vaak niet goed gedaan. En als het dan een keer gedaan wordt, moet het herhaald worden. En dat gebeurt ook niet. Juist, dus mensen leren onvoldoende hoe ze dat apparaat dan moeten gebruiken. Ja. En wat zijn dan de gevolgen? Ja, de gevolgen zijn dat de astma niet onder controle is. De mensen zelf, meer dan de helft van de mensen met astma, vindt zelf. Dat de astma niet onder controle is. Meer dan de helft van de huisartsen vindt dat hun patiënten niet onder controle zijn. Dus die astma niet onder controle hebben. Dus al dat soort dingen, dat, dat speelt. En dat is zonde, want dat hoeft niet. Ja, dan krijg je zo'n apparaat. Ja. Dat stop je in je mond. Je drukt op de tube of op dat ding dat er ja. achterop zit. Mm -hmm. uh, en dan denk je, nou ja, nou moet het gaan werken. En dan blijkt het soms ook nog een paar weken te gaan duren. Voordat dat medicijn daadwerkelijk zijn uitwerking krijgt. Zeker, en dan zijn er mensen die denken, van, nou het werkt niet, ik hou ermee op. Of ik doe dubbele dosis. Uh, dat ook. We, we horen van mensen die 16 keer per dag dat apparaat gebruiken. Terwijl dat niet de bedoeling is. Dus ook de instructie, wanneer doe je het, hoe doe je het, hoe vaak doe je het... is allemaal echt belangrijk. Ja. Nou, uh, zei ik net in de inleiding dat mensen daardoor onnodig lijden. Ja. Wat, wat uh, moet je verstaan onder onnodig lijden? Nou, benauwdheid. Ben, uh, dus, uh, echt benauwd zijn. Dat is, dat is het gevoel alsof je onder water zit en je wilt boven water uitkomen... en het lukt je niet om eruit te komen. Dus echt een heel vervelend gevoel. Gevoel dat Tot, je stikt. Ja, gevoel dat je stikt. Maar dat kan in ernstige vormen voorkomen... zodat je zelfs opgenomen moet worden in het ziekenhuis... om die aanval te onderbreken. Juist. Uh, kost dit ook nog extra geld? Ja, als je medicijnen niet goed gebruikt... dan kost het extra geld. Of mensen het te weinig gebruiken en dan gooien ze het weg... of ze gaan er te veel van gebruiken en dan moet je nog meer halen. Ja, of je wordt opgenomen in het ziekenhuis... terwijl dat strikt genomen niet per se noodzakelijk was geweest. Zonder zonde van de opname is heel duur om in het ziekenhuis opgenomen te worden. Ja. Goed, dus hoe moet het beter? Ja, wij denken dat het verstandig is om, uh, om echt te betalen voor de instructie, zodat een van de zorgverleners... en wat ons betreft de apotheker... de rol neemt om die instructie echt te doen. Want nu zit het als het ware in het pakket... dus niemand wordt daartoe uitgedaagd om dat te doen. En als je betaald krijgt als zorgverlener om dat te doen... dan is de kans dat het goed gebeurt groter. Ja, maar die apotheker zal zeggen... ja, dan moet ik een kamertje inrichten... want die moeten mensen achter de balie even rustig op een stoel neer kunnen zetten... om dat apparaat te testen niet waar iedereen bij is. U weet precies hoe het moet en zo moet het inderdaad. Ja? Ja. Maar dan heeft zo'n apotheker zo'n kamertje misschien niet. Moet een kamertje laten bouwen. Ja. Bovendien kost het op tijd. Die zegt: wij, er is al enorm op ons bezuinigd. Ja, en dat maar... kost ons allemaal geld. Wie gaat het betalen? Ja, ik denk dat het. Nederlandse ik... vraag. Nee, ja. Ik denk dat de verzekeraar dat moet betalen. En de verzekeraar betaalt dat ook voor een deel. Maar de apotheker. Heeft in het verleden een rol gehad, zoals wij dat noemen, van doosjes schuiven. Je komt daar aan de, aan de balie en je krijgt een doosje en je gaat weer weg. En wij vinden dat de apotheker die rol moet nemen van instructie. En dat vinden de apothekers zelf ook. Alleen ze doen het niet overal. En het is natuurlijk financieel niet makkelijk voor de apothekers. Ze gaan zelfs apothekers failliet. Dus wij denken dat daar een financiële compensatie tegenover moet staan. En dat op die manier die apotheker in ieder geval die rol kan nemen. Maar ja, de huisarts en de praktijk ondersteunen kan het ook. Dus het moet in ieder geval gebeuren. Want anders nou, scheelt het gezondheid en scheelt het kosten. Ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, huisartsen die tegenwoordig in een gezamenlijke praktijk werken ja. met apotheek aan huis. Ja. Uh, dus dan is het ook heel makkelijk om even de apotheek te bellen Yo, doe mij even zo'n um, zo apparaat en uh, dan kan ik het meteen laten zien aan de uh, patiënt in kwestie. Ja, nou ja dat, dat is een optie voor, voor in, in die situatie, maar ik denk dat, het, dat de praktijkondersteuning, in ieder geval moet ieder jaar die inhalatieinstructie herhaald worden, dat is belangrijk. En daar moet je de, men, de mensen voor naar binnen halen, dus die moeten in je praktijk zitten en dan moet je inderdaad een rustig kamertje een rustige plek of een rustig moment goed uitleggen voor laten doen en dat moet gebeuren en wat ons betreft kan het ook in de huisartsenpartijken gebeuren... als het maar gebeurt. Ja, en de rekening moet naar de zorgverzekeraars. En als die zeggen, ja, hallo, we betalen al het gros... van de stijgende zorgkosten, dan zegt u? Ah, de zorgkosten zijn niet gestegen. Ik denk dat als... als oh, die zijn zorg... wel gestegen? Ja, die zijn in het verleden gestegen, maar nu blijven ze stabiel. En uh, ik denk dat, met name op medicatie... dat, dat, uh, dat het voordeel heeft om dit goed te doen, want dat scheelt geld. Juist. Met andere woorden, investeer, doe dit nou... want het levert op termijn gewoon heel veel geld op. Neem een voorbeeld aan de Belgen. Want die doen het wel. Ja, die doen het wel. Ook via de ziektekostenverzekeraar. Zeker. En daar zijn dus heel veel longpatiënten mee geholpen. Want dan werkt het medicijn goed. Ja. hebben minder klachten, lijden minder en het kost ons minder. Het werkt voor de longpatiënten en het werkt voor de kas. Marco Rutgers, directeur van het Longfonds. Ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan.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 Ja, plastic, dames en heren, is overal, ook in het menselijk lichaam. Hoe komen we er vanaf en is er een alternatief? Vraagt Sander Bartling aan mensen die het kunnen weten. Het kan zo gemakkelijk zijn. Plastic opsporen met een app op je smartphone. Hij scant barcodes van cosmetica producten uh, en vertelt je dan of er microbeads in zitten of niet. Microplastics dus. Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation bedacht hem. Microplastics is, uh, is toegevoegd plastic aan tandpasta of aan, uh, aan shampoo of aan een scrubje. U heeft een aantal uh, producten hier staan. De eerste is uh, Garnier Skin Naturals. Dan druk je op scan barcode. Ja, en dan hou ik hem, dat kan je dus ook in de winkel doen. Dan hou ik hem op de barcode. En kijk eens aan, Plastics inside. Garnier, pure reinigingsgel, anti-meeeters, bevat plastic. Het gaat om het ingrediënt polyethyleen. Dus ja. um, uh, als je wil weten uh, in een winkel of het product wat jij wil kopen die plastics bevat, dan download gebruik je, je de deze app. Dan ja, download je deze app. Het volgende product is de Hema Scrub Cream. Nou, als het goed is, is de Hema al uitgefaseerd. Want de Hema, nee, hij staat nog op oranje. En oranje betekent? En oranje betekent dat de fabrikant heeft aangegeven dat hij gaat stoppen met plastic en dit product binnenkort vrij is. Hoe reageerde de branche eigenlijk daarop? Rituals reageerde en eigenlijk heel snel daarna kwam de een na de ander. De hema, Kruidvat, uh, ethos. Uh, dus reageerden allemaal vrij acuut. En het bleek vrij snel dat het allemaal vrouwen waren. Vrouwen die winkels inliepen en zeiden, zit er plastic in deze tampesta? Zit er plastic in deze shampoo? Als dat zo is, dan hoef ik het niet meer. Dus eigenlijk waren het de consumenten en met name vrouwen die zeiden jongens dit accepteren we niet. We zijn inmiddels zelfs geadopteerd door de Verenigde Naties. Waar deze app die we nu aan het bouwen zijn in vijf talen uh, voor alle mobiele uh, systemen gelanceerd gaat worden voor de wereldpers. Hier staan we dus uh, op de plek waar eigenlijk alle vrachtauto's als ze geladen zijn een bochtje moeten maken. En dan zie je dus ook dat in de in de berm hier en daar wat, uh, wat korrels liggen. Ja, kijk even. Inderdaad. Dit is stufkaas en brood. Een smetteloze Limburger die een bijna obsessieve schoonmaakwoede vertoont... tegen plastic afval. Dit is dus wat er gebeurt op ons eigen terrein. En vandaar dat het dus ook zaak is om te zorgen... dat dit regelmatig schoongemaakt wordt. En dat doen we dan ook. Hoe? Veegodertjes. Op industrieterrein Gemmelot in Geleen bevindt zich zo'n 800 hectare aan chemische fabrieken. Zo ongeveer de hele plastic industrie van Nederland. Nou, de buizen die u hier over de weg ziet gaan, dat zijn de buizen waarmee de korreltjes die in de fabrieken geproduceerd worden, getransporteerd worden naar de grote silo's waar we hier nou langzamerhand onder doorlopen. Die silo's die staan allemaal op een soort hangar. daar rijdt dan een vrachtauto ja. naar binnen. Stopt En dan gaat, gaan die korreltjes zeg maar, via plafond tanken, Daar kan het wel eens misgaan. Hè. Dat is, uh, daar zit toch een, een meter tussen de onderkant van de silo en de bovenkant van de vrachtauto. Dus dat moet netjes gemikt worden met, uh, met, met hoezen en zo. En dat wil wel eens misgaan. En vandaar dat er dus ook hier... Mensen zijn die niks anders doen dan elke dag schoonmaken de terreinen waar die vrachtauto's geladen worden. Voelt u zich op enige wijze verantwoordelijk voor die plasticsoep in de oceanen? Ik denk toch dat het met het gedrag van mensen te maken heeft of zaken uiteindelijk in de oceaan terechtkomen of niet. Is er eigenlijk wel een alternatief voor dat plastic? Plastic is voor mij een fact of life. Het simpele alternatief is, pak nou geen plastic zak, maar pak een papieren zak. Nou, als je ook hier weer de analyse op loslaat van wat is de milieudruk van een papieren zak en een plastic zak, dan, uh, dan komt de plastic zak er helemaal niet slecht uit, Integendeel. Alternatieven voor plastic bestaan eenvoudig nog niet, zegt Kaas en Brood. Maar ook recyclen is geen oplossing. Als je kijkt naar de soorten plastic die ingezameld worden, dan is dat zo'n... Uh, brei van verschillende soorten dat dan maar een gedeelte echt bruikbaar is om, om opnieuw te gebruiken. En wij zullen dus helemaal terug naar de bron moeten om, om in het design van producten al in te bouwen dat het straks op een of andere manier hergebruikt of herverwerkt uh, okay. kan worden. Terug naar de bron dus. Letterlijk. Helemaal terug recyclen naar de bron. Aardolie. Nou uiteindelijk hou je dus plastic over waar Niemand meer wat kan, wat mee kan, dus dat is de uitdaging van de komende 10, 20 jaar om dat soort processen goed te ontwikkelen. Tot op moleculaire basis zeg Ja, ja dus helemaal terug naar het nafta of het uh, uh, molecuul. Kijk, daar komt de, de, de veegwagen. Nou, dit is ja. onze veegwagen. Hallo veegwagen. De grote veegwagen. Volgens mij heeft u die veegwagen gewoon net even gebeld om te zorgen Lijkt dat er wel op, hè? want dat is dat toch, toch echt niet zo denk ik. Morgen gaan we verder. Hoe gaan we de plastic soep opruimen? 25% van de Nederlanders één keer per dag een stukje zwervel opraapt. Dan ligt er niks meer. Dat is mijn missie. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij GoedemorgenNederland.nl Straks een 80-jarige priester wordt voor tonnen afgeperst... door een hele jonge minares. Eerst nu het ochtendumeur. Dames en heren, hier is Henk Spaan. Ik dacht, de vakantie is voorbij, dus de baard van Plasterk zal er wel af zijn. Ijdele hoop. De baard van Plasterk zat er nog aan. Nu in twee kleuren. De baard leek wel een vlag. Wie neemt iemand met een vlag onder zijn neus nog serieus? Waarom hebben een paar van die ministersmeiden als Milf Hennis of Schippers geen stokje voor de baard gestoken? Ze hadden hem maar hoeven aankijken, plasterk, te proesten achter hun hand en oh my god zeggen. Dan was het snel voorbij geweest met de baard. Je kan wel zeggen, ja, maar Willem-Alexander heeft gek haar. En dat is ook zo, maar de man is koning. Koningen hebben gek haar. Dat komt omdat hun familie zich honderden jaren binnen hetzelfde kringetje heeft voortgeplant. Daar kunnen haar nog hersens tegenop. Door dat haar krijgt de koning iets van een pias. Een indruk die wordt versterkt door de gouden koets. Het lelijkste vehikel ooit ontworpen. Een koets van opperste wansmaak. Eén dag per jaar is die koets. De rest van het jaar pompoen. Vergeleken met de bouwers van de Gouden Koets is Anton Pieck Rembrandt. De koets doet me elk jaar onweerstaanbaar denken aan de satirische film De Muis die Brulde. Hij gaat over een dwergstaat, het hertogdom Grant Fenwick. Onze koning is de arts -hertog hertogin van Grant Fenwick. Mark Rutte speelt de premier. Ik zag hem zitten tussen Asscher en het gangpad en ik dacht Rutte is de jonge Pieter Sellers. Prinsjesdag is een satire op een landsbestuur. De pers doet er aan mee. In de Volkskrant las ik deze zin over de troonrede. Wat zijn de gevolgen voor uw portemonnee? Zie het al staan in de Guardian. Which are the consequences for your wallet? Hallo Volkskrant. Jullie zijn de consumentengids niet. <lacht> Engsbaan. Morgen het ochtendhumeur van Neil Gunn Hé, Hey, Felix Meurers heeft iets laten slingeren. Op, op, op. Op, op, op, op.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 Warm Sounds met birds and bees. Het is vijf voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Het lijkt wel een filmscenario. Een tachtigjarige priester uit het Italiaanse Turijn... is jarenlang afgeperst door zijn roma minares. De 32-jarige vrouw heeft de geestelijke behoorlijk wat geld afgetroggeld. Hedwig Zedijk, onze vrouw in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is lekker warm, daar ramen staan open. En die priester die heeft een zweet op zijn voorhoofd. Want om hoeveel geld gaat het? Ja, heel veel. Uh, ruim 350.000 euro heeft ze hem uh, toch kunnen aftroggelen in uh, de afgelopen twee jaar. Zijn priesters dan zo rijk bij jou in Italië? <laughs> nou, niet, niet, uh, hij verdient niet zoveel. Dat zal te duizend euro per maand liggen ongeveer. Maar deze priester die had uh, veel geld op de bank staan vanwege een erfenis... Uh, ik, dat kan bijvoorbeeld het huis van zijn ouders zijn geweest of zo dat verkocht is. En dat geld stond gewoon vast op de bank. Maar ja, dat is dus nu bijna allemaal, uh, of allemaal kun je zeggen, naar die uh, Ramona gegaan. Zijn Roemeense vriendin. Ah, ze heet ook Ramona. Jaar. Ramona, ja. Ramona. En hoe heeft de ontmoeting in eerste aanleg plaatsgevonden tussen de priester en deze Ramona? Nou, ik, ik denk het gaat hier echt wel om een klassiek geval van, van oplichting. Ze kwam uh, vier jaar geleden voor het eerst in zijn kerk om te biechten. En toen al meteen de eerste keer uh, heeft ze al heel veel persoonlijke dingen over zichzelf verteld. Over haar zware financiële situatie. Een beetje zielig, uh, zielig geval. Om te kijken ja, hoe dat hij daarop reageerde. En uh, nou ja, hij reageerde. Uh, de gesprekken werden steeds intiemer ook. Ze kwam vaker biechten en zo ontstond... Een, uh, eerst een vriendschappelijke relatie en daarna een seksuele relatie, meestal uh, bij haar thuis. En dan was zij zo slim om dan ook foto's en videoopnames te maken van de contacten met hem. En daar heeft ze hem eigenlijk vanaf het begin af aan al uh, meteen mee gechanteerd. Dus ik zet die foto's op internet, ik zet die filmpjes op internet als je me niet betaalt. Juist, uh, dus hij is in het, spin, uh, in het web van de spin gelopen zal ik maar zeggen. Ja, absoluut. En natuurlijk durft hij die, die daar ook niks anders aan te doen dan maar te betalen zijn geld. Want ja, je bent pristig en dit hoort natuurlijk niet. Hoe lang heeft die relatie voor zover de sprake was van een relatie eigenlijk geduurd? Nou, in ieder geval twee jaar. Toen is zij ook weer teruggegaan naar Roemenië. Maar ze bleef wel contact houden met hem. Ze belden hem regelmatig. En de laatste keer, vorige zomer, had ze hem ook weer opgebeld. En toen kwam ze ook weer langs. En toen zei ze dat ze 50.000 euro wilde hebben. En steeds weer met dezelfde dreigementen. Ja, en dat, uh, dat had hij gewoon niet meer. Zijn geld was op. Uh, en hij, hij zat echt met zijn handen in het haar. Hij durfde ook niet meer uh, verder te gaan zo. En toen heeft hij dan toch maar de stoutschoenen aangetrokken om naar de politie te stappen en toch alles maar op te bieden. Juist. Met andere woorden, hij heeft hij 3,5 ton ingeleverd... in de hoop dat het nooit naar buiten zou komen. Maar dat is dus nu toch gebeurd doordat hij niet anders meer kon. Uh, en uh, hoe is het dan uiteindelijk in de publiciteit terechtgekomen? Zij is gearresteerd. De politie heeft, hij heeft dus aangifte gedaan. De politie heeft haar gevolgd, geschaduwd. Ook een familielid van haar. En ook gezegd tegen de priester om het contact niet te verbreken. Maar gewoon contact te, te houden met haar. Zo konden ze haar makkelijk vinden. En toen hebben ze haar maandag gearresteerd. En toen heeft zij bekend ook. Toen heeft ze gezegd dat die relatie inderdaad bestond. Ze heeft niet bekend dat ze dat geld heeft afgetrocheld. Behalve de laatste vraag. Die van die 50.000 euro. Daar bestond natuurlijk ook telefoongesprekken van ja. die ze hadden. Dus dat heeft ze dan wel toegegeven dat ze het gevraagd had... ...omdat ze in financiële problemen zat. Juist. Maar uh, ja, daar zal een rechtszaak over gevoerd uh, worden natuurlijk. Ja, en justitieel onderzoek. Uh, en dan moet ze het misschien uh, terugbetalen als het er überhaupt nog is... ...of ze verdwijnt achter de tralies. En wat gebeurt er met die priester eigenlijk? Nou ja, die man is, je zei het hij is 77 nu. Eigenlijk is hij dus al op pensioenleeftijd. Hè. Uh, volgens mij wordt hij gewoon op pensioen gezet. Dat hij er nog zit, heeft waarschijnlijk met priestertekorten te maken. Maar uh, ik denk dat hij gewoon thuis kan gaan zitten nu. Er is geen officiële reactie van het bisdom gekomen op deze zaak. Dat doen ze ook niet in dit soort gevallen. Nee. Maar uh, ik denk dat ze heel snel naar een nieuwe priester gaan zoeken in ja. zijn parochie. Nou, die reactie blijft misschien ook uit. Omdat het bepaald niet het enige geval is in Italië waarbij dit speelt, toch? Nee, ja, relaties van priesters dat, die zijn er altijd geweest, zullen er ook altijd zijn. Dit is een, een, een klassiek geval, zelfs van oplichting. Ja. Nog groter schandaal, zou je kunnen zeggen, maar daar wordt niet op gereageerd, inderdaad. Nee. Ramona heet ze. En jij heet Hedwig. Dankjewel, Hedwig vanuit komen. <laughs> <laughs> het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op onze website, kro.nl. En we gaan snel kijken bij Jeroen Wielard in Smoking vandaag, neem ik aan. Want het gaat over uh, glamour and, uh, glitter en glamour in lijn 1 in een gele bus. Jeroen, goedemorgen. Ja Sven, wij hebben het doorgaans over allemaal van die hele loodzware maatschappelijke kwesties. De JSF, de armoede, de crisis, de troonrede. Maar wat is uh, nou uh, waar het echt over gaat? Klater goud en schone schijn. Dat zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Ook in het zwart, door het wegens. Geen smoking, maar desalniettemin. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal werklozen is in augustus gedaald. Volgens het CBS waren er 11.000 werklozen minder dan in juli. In augustus hadden 683.000 mensen geen baan. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. De daling komt vooral doordat er minder jongeren werkloos waren. Primair het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs krijgen volgend jaar 34 miljoen euro extra als er voor 1 juni een cao is gesloten. Dat is een van de afspraken in het Nationale Onderwijsakkoord tussen het kabinet en de sociale partners. Het was al langer duidelijk dat het verbod om volgend jaar de lonen in het onderwijs te verhogen van tafel is en dat er ruimte komt om 3000 extra jonge leraren aan een baan te helpen. In het noorden van Kosovo is een Europese politieagent doodgeschoten. Het is niet duidelijk wie dat heeft gedaan. Twee auto's met zes medewerkers van de EU werden vanochtend vroeg onder vuur genomen. De nationaliteit van de doodgeschoten politieman is niet bekendgemaakt. En postzegels worden opnieuw duurder. Voor de tweede keer in een half jaar verhoogt PostNL de tarieven. Vanaf 1 januari gaat de prijs van postzegels met 4 cent omhoog. De stijging komt bovenop de verhoging van 6 cent vorige maand. De postzegel gaat straks 64 cent kosten. Decemberzegels worden dit jaar zelfs 15 cent duurder. Die gaan 55 cent kosten. Dat zijn de hoofdpunten. Nog steeds eh, verkeersinformatie virus dus. Kees Kwak, zo word je er zelf ook niet dood van, zo'n het <tiedacht> Nou, nee, ja, je weet dat het erbij hoort. Er hoeft maar weinig te gebeuren in dit land en dan staat het stil. En dan gebeurt het nodig op de A58 Breda richting Eindhoven. Een ernstig ongeluk. Tussen knopen De Baars en Moergestel is die A58 dicht. En dat blijft hij nog wel even. Het Verkeer zal voorlopig moeten gaan omrijden richting Eindhoven. Vanaf knopen De Baars kan dat via de A65 en de A2... Ook een aanrijding bij Den Haag op de A13 vanuit de Rotterdam. Tussen de afrit Berkel en Roderijs in Delft-Noord staat nu 5 kilometer. De linker is dicht. Glitter en glamour nu in lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Ze passeerden allemaal de revue. De loslippige actrice in de PC-Hoofdstraat... de grijpgrage presentatrice en haar Bags, de modeontwerper zonder zelfspot... de verbitterde schrijver Yves Geiraat... en nog zo meer van dit soort types. Allemaal onderdelen mensen uit de showbiz-wereld. Bubbly, glazen... Goodie bags. Frank Kromer die schreef er een boek over nadat hij zich uh, dik een jaar had beziggehouden voor het parool in de feestjes en venissages van uh, deze tak van de maatschappij. Schuim heette de rubriek. Frank Kromer, hoe schuimig was dat eigenlijk? Nou, dat was best wel schuimig. Het was, uh, het was voor mij überhaupt een, een onbekende wereld. Uh, dus ik stapte daarin. En op, van het een op het andere moment. sta je dan in smoking bij zo'n rode loper. En dan krijg je dus echt een geweld van BN'ers over je heen. En uh, dan staan aan de ene kant al de roddelpers, die al jaren werken. En aan de andere kant nou, zie je een pracht en praal. En daar sta je dan ineens tussenin. en denk je: waar ben ik in. Inbeland. Joghi van 30 nog, had bij de Telegraaf gewerkt, maar dit deed je namens Barbara van Beukering voor het Parool, toch? Ja, dat klopt. En dat is dus uh, heeft geresulteerd in dit boek: Klatergoud en Schone Schijn. Wat vanmiddag zal worden gepresenteerd, gepresenteerd bij Joop Braakhekke naast de deur, niet waar? Ja, dat klopt. In uh, Amplus. Ja, ik dacht, het moet wel een beetje glamorous zijn. En uh, op een of andere manier, de, de zaak van Joop Braakhekke Luderaars, dat is nog steeds een magneet voor sterren. Elke dag uh, kan je er wel bij spotten. Ik weet niet hoe, maar het is nog steeds. Er gebeurt altijd iets daar. Wordt nooit vervelend. Het blijft bubbly. Het uh, blijft altijd bubbly. Ja, dat klopt. Maar goed, uh, de, de, de mensen walgen ervan doorgaans. Hè. De bladen willen ze helemaal niet lezen, maar toch ze hebben ze allemaal toch wel even doorgebladerd bij pompstation. Uh, hoe zit het met u? Heeft u een weerzin tegen de showbusiness? Of geniet u er heimelijk of openlijk ook van nul? 081121, 081121, dat is uh, waar u uh, op kunt bellen voor uw eigen bubbly observaties. Misschien wilt u er zelf ook wel eens bij zijn bij zo'n party, toch? U kunt ook uh, uh, over tweeten naar hashtag Lijn1 en mede naar lijn 1 Ntr.nl Everything about it is appealing Everything the traffic will allow Nowhere so could you have that happy feeling When you are stealing that extra bow There's no people like show People they smile when they are low Yesterday they told you you would not go far That night you opened and there you are Next day on your dressing room they've come a star Let's go on with the show Betty had een no business like show business uit 1950. They smile when they are low. Grote glimlach op hun gezicht, terwijl ze zo zagrijnig, zijn als de pest. Ik kijk even naar de telegraaf van vandaag. Mijn favoriete, favoriete, favoriete rubriek. Ook omdat ik nooit in die kringen kom, krijg ik dus van Willem Kool, alias Stan Huygens... Op opvolgen van de voortreffelijke Thomas Lepeltak. Toch elke keer weer, elke dag weer, een blik in waar de hogere kringen zich bevinden en hoe ze elkaar bepotelen... hoe ze lekker uh, de boel etaleren. Ik zie hier ondergrondsje in de Bloemenbeek... het achtste business cigar dinner... in Landhuishotel en Restaurant de Bloemenbeek... in het Twentse de Lutte... De jubilerende chef staat hier, Michel van Risswijk... tussen Marianne Stokkermans. heeft u er wel eens op een feestie... van Huisterduin, Maureen Sprokkenreef was er van de Bloemenbeek... hotelier hier Remmel, strikker van de Bloemenbeek... met zanger Ernst Daniel Smit, kunstenares Maureen Knobben... en voorzitter Stefan Stokkermans van de Stichting van het Grote Genieten. Stichting van het Grote Genieten, dat bestaat nog in deze zorgelijke tijd. Stan Huigens... Um, jij hebt er ook, uh, Frank uh, een, um, een, een, een hoofdstuk aan gewijd. Dat is dus um, de wereld die rijk is en zonder gêne. Ja, ja dat klopt. Kijk, voor mij is het -huygens, Ik heb Zelf ben ik ook een paar keer op pad geweest voor het Stan En uh, ik werkte toen als, uh, als nieuwsverslaggever bij de Telegraaf. En toen ben ik een paar keer op pad geweest. En wat mij toen opviel is dat je dan alles krijgt wat je hartje begildert. Je, kan, je, mag lekker, je mag ten eerste gratis lekker eten, lekker drinken, je slaapt in mooie hotels. En het enige wat je hoeft te doen is een kritiekloos uh, ja, promotiestukje schrijven voor de krant. En dat verbaasde mij, mij zo. En dan komen er echt mensen en BN'ers naar je toe. En die zeggen dan, nou, ik heb echt een leuk nieuwtje voor je. je, nou gaat het komen. Dan zeggen ze, ja, ik heb een nieuw programma. En dan verwachten ze dat jij dat dan opschrijft en in de krant zet. Ja, dat heeft natuurlijk totaal geen nieuwswaarde. Maar dat is een wereld... Waarin ja, schaamteloze promotie ja, de boventoon. Ja. Uh, Stalhuigers, uh, een heel belangrijk onderdeel, dat is toch wel uh, die, die fine fleur van de betere horeca altijd. En het lijkt wel of daar geen crisis is. Alsof dit soort, dit soort werelden, maar ook in andere uh, sectoren die jij beschrijft, andere parties, uh, totaal geen last heeft van uh, waar Nederland zo onder gebukt gaat ja dat is dus eigenlijk volgens mij niet echt waar hoor, want kijk ze spelen allemaal mooi weer. En, they uh, smile while they are ja. low en dan, uh, nou, hoe het dan werkt dan, uh, nou, dan word je uitgenodigd uh, voor een, een heerlijk diner in twee sterrenrestaurant bij noem ze maar op bij, bij Le Rop uh, en dan mag je dan een heerlijke krijg je fantastische wijnen dan wordt er een fotootje gemaakt en nou, dan is ze altijd een BN uit. eruit lachen chef kok erbij nou en het is mooi weer spelen maar ja de horeca heeft het gewoon heel erg lastig in deze mm -hmm. tijd dus het lijkt wel zo maar daadwerkelijk is het heel anders. Maar dan kan het juist die schijn van Stan Huygens wel gebruiken. Ja, absoluut. Om de schijn op te houden. Tuurlijk, want iedereen wil toch eigenlijk dat het leven een feest is. Ja. En dat heb jij meer dan een jaar allemaal mogen beleven. Het schijn ophouden, het etaleren, ja. de maskers. Want nee. dat is het, hè? grote maskerade. Het is een grote maskerade. Ik, ik had er nog wel het mazzel. Dat, ik, ik had een dagelijkse column in het parool... En, ik hoefde niet echt die schijn op te houden. Ik mocht ook kritisch zijn. Dus ja. ik hoefde niet een verslag à la show te maken. Ik mocht een andere invalshoek kiezen. Omdat het, ja, het is, ze wilden toch wat anders hebben. Dus ik hoefde er niet mee te doen. Maar ik mocht wel overal naar binnen. Want uiteindelijk, ja, iedereen wil toch in de krant. Dus dan huigend op de tv. Iedereen wil met zijn kop in de krant even de naam noemen. Van je, van je stichting of van je bedrijf. Dat is het, gratis Even voor de duidelijkheid. Jouw boek, Frank Kromer, uh, klatergoud en Schone Schijn... gaat niet over wie het met wie doet... dan wel wie met wie is gebroken... na het creëren van een liefdesbaby... of de geaardheid van de premier. Dat allemaal niet, nietwaar? Ja, nee... Ja, het punt is, ik vind dat dan zo. Uh, ik, wil, punt is, ik wil gewoon geen roddeljournalist zijn in die, in die context. Ik, ik vind het zo ordinair. Ik zag laatst op, uh, bij RTL Late Night zo'n uh, zo ruzie tussen, tussen Gordon en, en, en een meisje over dat Gordon Kook zou gebruiken. Ik vind dat zo ordinair. Plus, ik wil mensen, ik wil mensen dat niet aandoen. Ik wil het niet om me geweten hebben dat mensen hun baan kwijtraken of hun uh, uh, uh, ja, gezinssituatie uh, kapot gaat. Dat wil ik niet hebben. Dus uh, voor mij is dat. Dat is privé, dat moeten ze allemaal lekker zelf uitzoeken. Ja, maar je hebt toch ook wel mensen heel pissig gemaakt. En uh, uh, ons bleek, uh, Mario, een van de redactrices, bij het vooraf bellen... dat vooral de modewereld nogal beducht was voor het uitkomen van dit boek. Ja, daar moet ik dan wel om lachen. Hè? Want kijk, kijk ik, ben, ik ben geen modejournalist. Dus ik, het enige wat ik doe, is ik kijk gewoon de wereld... en ik kijk wat voor mensen daarop afkomen. Bijvoorbeeld bij zo'n show van Mart Visser... Ja, kijk, ik weet niks van zijn, of zijn kleren mooi zijn of niet. Maar ik weet wel wat voor mensen er komen. Dat was met die kickbokser toch? Ja. Vertel, dat is een heel aardig... Want toen ik dat, die hoofdstuktitel dacht, las, dacht ik natuurlijk net als alle luisteraars... Ha, badderharing in klatergoud. Ja. Nee, nee, het klatergoud. Maar het werd bijna een kickbokser tegen Frank Kromer. Ja. Vertel. Ja. Nou ja, ik, ik ging naar een modeshow van Mart Visser. En dan, ja, ik kijk dan altijd naar wat voor mensen daar dan op afkomen. Nou, dat was redelijk een nouveau riche, Maar er zaten natuurlijk ook mensen zoals, zoals Parelberg veroordeeld, uh, Nina Storms ook geen uh, lieve tante die zaten er allemaal op de eerste rij, dus dat beschrijf ik en uh, toevallig kwam ik de, de directeur van de Amsterdam Fashion Week tegen en ik vroeg gewoon wat hij ervan vond ik stelde me voor als journalist, nou hij vond er helemaal niks aan heb ik gewoon opgeschreven en toen is uh, ja, Mart Visser gewoon uh, woest geworden hij ontplofte en uh, later in een interview met de Volkskrant uh, uh, zei hij dat hij mij uh, heel graag op mijn bek zou willen slaan Nou daar, daar moet ik dan echt om lachen want dan denk ik, ja wie ben ik nou je ziet er vrij ongeschonden uit. Ja, nee, ja volgens mij gaan we goed met me. De daad is niet bij het woord gevoegd. Uh, hoe zat het met die zweetballen? Ja, die zweetballen. Ook zo'n een... hoofdstuk. Hè? Ja. Want dan kijk je de je hoofdstuk. Alleen de, de, de inhoudsopgave is. is mm, jam, jam De zweetballen. <laughs> nou, dat gaat eigenlijk over PR-meisjes. Want. Als journalist, in, in, als je alleen in die wereld bent, het, je wordt niet geacht kritisch te zijn. Je moet gewoon naar de pijpen dansen van de, van de PR-meisjes. Dus BN'ers die zeggen heel vaak alleen maar leuke dingen. Alles is goed waar ze zijn. Het, het is een mooie film en uh, het wordt een uh, mooie avond. Maar op één uh, zo'n aangelegenheid zei uh, Stacey Rookhuizen. We waren in een, uh, een onderbroekenwinkel. En ze zei tegen mij: Nou, volgens mij krijg je een wijze zweetballen van deze onderbroeken. Dat en dat zijn uh, onze Stacy. Dat zei onze Stacy. En voor wie is, ik het Wie is Stacey Rookhuizen? Ja, ik wist wie, wie ze was. Ik heb ja. wel vaak gehad dat ik... Wat uh, doet Stacy? Volgens mij is, is ze zo'n coach in een van die uh, tv-shows uh, met zingen en zo. En oh, maar goed, zij uh, had wel gevoel voor de ballen. Ja, dus in zij, de broek. zij was gewoon eerlijk. En, nou, maar voor ik het wist had ik dus drie, vier uh, PR-dames om me heen. En die verzochten mij dringend dat absoluut niet op te schrijven. Toen dacht ik, ja, voor wie ben ik hier nou eigenlijk? Ja, zweetballen, dat kon niet. Uh, net zoals uh, Cougars en Vossen. Wat ja. was dat nou weer? Ja, de, de, de kunstwereld is natuurlijk ook vaak schone schijnen. Hè? Want daar wordt natuurlijk ook heel veel uh, ja, gepocht over uh, hoe een werk uh, is. En uh, hè, er wordt heel veel waarde aan eigenlijk, lucht uh, gegeven. Dus ik was een keer... Uh, bij zo'n zo opening van een galerie. En ik kwam binnen en het was een beetje leeg. En toen uh, begon de galeriehouder tegen mij te zeggen van... Uh, ja, het is nu rustig, maar uh, al onze grote klanten zitten nu in het vliegtuig van Paris naar Amsterdam. Dus die komen zo wel uh, vanaf het, rechtstreeks van het, van het airport naar ons ge, gereden. Nou, toen dacht ik al, dit is heerlijk. Dit is heerlijk. Wat oh, het, het ging smik. nog verder. Ja. <laughs> het ging nog verder, want uh, jij kreeg op een zeker moment toch ook de zin aangeschoven. Over die cougars. Ja. ja, er was gewoon een kunstverzamelaar en die zei... Uh, nou, het is hier wel jammer hoor. Het zijn hier wel heerlijke cougars en lekkere meisjes. Nou ja, kijk, als journalist vind je dat natuurlijk heerlijk... want ik maak natuurlijk een beetje een spottende column. Kijk, het is natuurlijk allemaal uh, een beetje ongein. Dus maar ja, van zo, als je dan zo'n nette vent dat hoort zeggen... ja, daar smil ik van. En dan was er uh, die uh, bijeenkomst uh, ten bate van het goede doel... bij Van Core Date. Ja, goede doelen diners hebben mij ook altijd gefascineerd. Want iedereen zit daar heerlijk in, uh, in smoking en uh, lekkere wijnen te drinken en lekker te, te eten. Allemaal voor het goede doel. Uh, en dit was zo'n avond, hier heb ik de les geleerd. Want iemand vertelde mij, uh, als je zo'n goede doelen diner houdt, dan moet je een veiling organiseren. Want in dit geval was het eigenlijk, uh, iedereen kwam uh, naar binnen en aan het einde moesten ze een envelop, uh, kregen ze een envelop waar ze moesten invullen hoeveel geld ze wilden doneren. Dus iemand me Ja, dat werkt niet, want zo kan ik niet echt lekker pochen. Ja, ik moet wel laten zien hoeveel geld ik overmaak aan het goede doel, anders nee. werkt het niet. Dus dat bleek een redelijke soft uiteindelijk, want er was uh, minder geld opgehaald dan er in het hele diner was gepompt. <laughs> nou, dat is makkelijk. Nee, Mooi, ja, maar deze man wilde zijn uh, grote goedgeefsheid het liefst etaleren. Ja, tuurlijk. Er uh, zijn uh, uh, inmiddels reacties genoeg van mensen die hiernaar zitten te luisteren. Uh, Mieke van de ploeg, die vindt maar zonde van de tijd. Nou, wij niet. Want het is gewoon oneerroepelijk een, uh, een industrie. Een maatschappelijk verschijnsel. Uh, hele grote publieksgroepen uh, kijken naar RTL Boulevard en SBS Shownieuws. Jan Bakker, onze vaste ziener uit Sint-Anna Parochie, zegt daarover... die hele handel aan wedstrijden in vals zingen zonder stoel, schaatsen en in het water springen... de zegeningen van de commissie. Mijn zegen hebben ze, maar helaas moeten we constateren... dat de publieke omroep meer en meer geïnfecteerd wordt... door dit kwaadaardige virus. Platvloersheid wordt de norm, zo langzamerhand. Nou, ik kan zeggen, niet bij de NTR, Jan Bakker. Uh, Mag ik daar wat op zeggen? Ja, natuurlijk. Want, want, dat... Zit je hier dat van, uh, Kijk, ik, voor, als journalist moet je natuurlijk iets aankaarten wat er gebeurt in de maatschappij. En als je kijkt naar die, al die vrouwenbladen die verschijnen, die worden grof gelezen. Al die showbizprogramma's. Industrie. Dat is gewoon een industrie. Dus je kan wel zeggen, ja, we besteden geen aandacht aan. Maar ja, dat is gewoon natuurlijk uh, verstoppertje spelen. Hoort ook bij het escapisme in deze Absoluut. wereld. Absoluut. In vluchten in al die onzin. Um, Martin van der Rey is aan de telefoon. Die organiseert zelfs tours langs huizen van BN'ers, Martin. Ja, klopt. Ja, ja, jullie zeggen al, hè? het is een uh, industrie hier in Nederland en dat uh, is ook echt zo. Wij organiseren al twaalf uh, jaar lang rondritten langs de huizen van bekende Nederlanders in Laren en Blarikum het Gooi. En uh, zeker sinds de komst van de Gooise Vrouw 2005, we willen veel mensen het Gooi nou uit de serie wel eens in het echt zien. En uh, ja, vooral uh, dames die komen dan uh, bij BN uh, zo'n tour doen. En uh, dat doe je een anderhalf uur langs de huizen van bekende Nederlanders. Je komt dan langs 55 locaties in die anderhalf uur tijd. En ja, mensen willen zo uh, toch een beetje die glitter en glamour van het gooiproef, dan ook al is het maar een dagje. Dus jij, en, voor, het, uh, dus ja, je, dus jij voor het hek bij Reinhard Oerlemans en bij Linda? Ja, ja allemaal. Ja. Geen, geen probleem. En uh, hè, sommige mensen denken altijd dat alles is afgeschermd. Nou, dat valt uh, reuze mee. Er zijn absoluut huizen die enorm zijn afgeschermd, hoor. Zoals Rijnhout is bijvoorbeeld heel erg afgeschermd. Linda dan weer helemaal niet. Ze zien ontzettend mooi liggen. Monumentaal pand. Dus er wordt van alles geteld. En uh, over de gebruik hier in het gooi, uh, met name natuurlijk over de huizen van de BN'ers, daar gaat het om. Maar ook wel wat mensen uit de Quote 500 zitten wij. mensen die er enorm veel geld hebben. Hè, de rijkste uh, uh, vrouw hier in het gooi. Elsburg komen we langs. Uh, nou, de rijkste man uit het gooi komen we langs. Uh, nou, uh, van alles eigenlijk. En, mensen willen echt een uh, dagje gooien dan om een beetje die sfeer te proeven. En dat uh, kan hier goed inladen en blad ik hem. En uh, komt het ook wel eens tot ontmoetingen? Ja, de, nou ja uh, gemiddeld komen iedere toer wel een BN'er tegen. Maar dat zijn niet ontmoetingen waar nou, we gaan uitstappen. Dat zijn wij nooit bij de BN'ers. We, we begrijpen dat dit een beetje op de rand is van wat, uh, wat kan. En uh, dus wij stappen nooit uit om uh, handtekeningen te gaan vragen en op de foto te gaan. Maar gemiddeld komen iedere toer wel een BN' er tegen. Nou, dus dan wordt er wel flink geklikt vanuit het zegt de bus. Gewoon in een uh, auto de zitten de en de dan vader. wilde ja, dieren we, spotten. Ja, we hebben ook echt een Big Five. Paul de Leeuw is er daar een van, hè? Dat, uh, big een five. Van Big Five? <laughs> nee, uh, ze mogen ook niet gevoerd worden hier in, uh, in het gooien, zeggen we dat er altijd maar bij. Uh, nee, ja, dus er is uh, veel aandacht voor die tours. En is dit dus een goede business, Martin van der Rey? Ja, we hebben... Uh, nou, uh, ik, ik sta nu weer klaar met het Zingenmuseum in Laren. En uh, zo dadelijk om 11 uur gaat er weer een fietstour van start En vanmiddag om 2 uh, uur hebben we weer twee fietstours achter elkaar. Dus we hebben gemiddeld zo'n uh, zo tours per week. Waarvan uh, veel op zaterdagen. Dan zijn er veel vrijgezellig feestjes. Er zijn toch met name altijd wel dames die meedoen. En, uh, maar ja, ook vanmiddag hebben we nog personeelsuitje. Dus dat is weer gemengd, mannen en vrouwen door elkaar. En mensen beginnen er altijd wel aan van... Jemig, wat gênant. Wat, uh, wat ga ik doen? En achteraf gezien vonden ze altijd wel meevallen. En vonden ze toch wel erg leuk om een keer te doen maar mensen zijn altijd wel bang om het op een verjaardag te vertellen, dat ze hebben gedaan. Maar goed, dat is dan wel weg. Ja, nou, maar goed, dat is de dubbelheid. Ik begin ook al aan kaarten. Uh, Martin, ja. dankjewel. Het oh, blijft even. Ik heb ik krijg je ook nog een opmerking over de hamburgse buren van Sabia en Rafoel. Die zijn ook weer heel ja. bang van voor die toeristen. Ja, dat dat, dat, dat ja. is natuurlijk een beetje bijvangst of collateral damage, toch? Ja, uh, ik kan nog een dingje over nog zeggen. Twee weken terug was uh, uh, Natasja Vroga, hoofdredactrice van de Margriet. En uh, daarin had ze een vraagstrek met uh, Linda de Mol. Nou, twee, uh, twee dames die allebei in mijn tour zitten. En uh, daar ging het ook over de tours die wij organiseren. Van, uh, goh, Linda, weet jij dat die tour er ook is? Ja, want als ik op zaterdag uh, naar buiten ga, dan denk ik er wel even aan dat ik die joggingbroek met gaten aantrek. He, een beetje zo'n verhaal was het. Maar ze sloot ook wel af met, uh, nou, we begrijpen wel dat het wordt gedaan. Want uh, ik was zelf drie jaar schreef uh, Linda, in, uh, in Natasja was dat. En dan doe ik ook zo'n tour, omdat ik het wel leuk vind om te weten hoe hè, de sterren wonen en Linda zei in de column dat ze het wel heel bijzonder vindt als ze George Clooney tegenkomt en dat ze daar wel mee op de foto wil. Dus we zijn zich echt wel bewust dat het normaal is en dat het erbij hoort. Uh, maar ja, het ene moment uh, hè, als ze net zo grain thuis komen en een dag hard werken en dan staat weer zo'n bus voor de deur. Uh, ja, dan uh, dan snap ik dat uh, dat, dat soms wel eens vervelend is. Maar okay. ja. Zo, het er een beetje bij. Martin, volgende week de dames verrassen... en eens een keer lekker door een achterstandswijk gaan rijden met die bus. Nee, ja. uh, ja, uh, niet hoor. Ik even, uh, Niels uh, Bosman, ook een vaste uh, mailer, die zegt... het zal wel een vorm van escapisme zijn, een vlucht... maar het is een zeer onrealistische, eenzijdige, oppervlakkige wereld... waar sommige mensen tegen hun wil ingedreven worden... omdat ze in een moetcultuur leven. Je moet meedoen om erbij te horen. Janice aan de telefoon, modeontwerper en mede-presentator van SBS6-programma Shownieuws. Is dat zo? Ja. Zit, jij, zit jij in een moedcultuur... Nou, nee, dat vind ik niet. Ik vind niet dat je, in, dat je allemaal dingen moet doen. Je doet het zelf aan mee en, en, en, en inderdaad, ik word nu ook steeds meer herkend op straat... maar ik heb daar zelf ooit uh, mijn best voor gedaan om, om, om carrière te maken in de tv. Dus, dus, dus, en dat hoefde niet. Het is niet dat ik een mens op mijn keel kreeg en zei... jij moet nou op tv, daar heb ik zelf voor gekozen. En dat iedereen kiest daar zelf voor. Daar kies jij toch voor ook het belang van jouw business, de mode en het ontwerp? Ja, dat klopt en, en, en ik heb het altijd zo gedaan dat ik dacht van ja, als ik dan zelf uh, bekend word, dan, dan, dan, dan, dan gaat de mode ook een stuk sneller, vooral als je dan wat commerciële mode maakt. En uh, dat, dat is me nooit, heeft me nooit geen windeieren gelegd en uh, alleen ja, je moet niks, je, je, je, ja, je kan ook gewoon modeontwerper worden en, en, en, en heel creatief gaan zitten doen en uh, exposities en, en, en, en hopen dat je subsidies krijgt en, en zo een modelijn op gaan zetten, dat kan ook, er zijn meerdere wegen naar Rome natuurlijk. Er moet genetwerkt worden. Welke feestjes kies jij dan wel en jij, welke feestjes kies jij niet uit? Ja, ik ben daar wel een, een apart in, moet ik zeggen. Want, uh, um, kijk, er is een hele groep mensen die, die, die, die heel veel feestjes afgaat... en heel veel netwerkt en vinden dat dat moet voor hun carrière. En inderdaad, als je op een feestje bent en je hebt een visitekaartje en, en, en ja, al, al, al ben je mega, mega goed een actrice of, of wat dan ook... maar je komt uit Rutte Kutteveen en je blijft in Rutte Kutteveen... ja, dan, dan, dan kom je natuurlijk nergens. Dus vind... als je dan de juiste, de juiste man of vrouw tegenkomt en dus netwerkt... en dan, ja, dan... dan, dan, dan, dan, dan wil je carrière wel wat sneller gaan. Maar um, ik ben wel zo dat, dat um, ik ben modeontwerper, dat is mijn hoofdding en daarnaast werk ik dan ook voor show's. Dus ik vind het zelf altijd wel heel belangrijk dat ik dat heel goed doe. Dus bijvoorbeeld na nou, aanstaande vrijdag zit ik weer bij Show's en donderdag heb ik een feestje. Dan zeg ik dan toch af, want ik wil dan toch vrijdag fris en fruitig daar aan de desk zitten bij Show's om dan te vertellen wat ik te vertellen heb. In plaats van dat ik naar het feestje ga dan een netwerk heb en vrijdag helemaal uitgevrongen daar aan zo'n desk zit. Ja, daarom woon je ook niet in Amsterdam, hè? Nee, ik woon nog steeds in Brabant. Wat ik, wil nog steeds, wat, wat ik zelf heel fijn vind is gewoon de rust. Dus gewoon naar huis toe en gewoon daar in Brabant rust hebben. Want kijk, als ik nu, in Amst-, als ik nu zou kiezen voor in Amsterdam te wonen, dan is er iedere dag wel... Ik hoorde jullie net praten over de PR-meisjes. Nou, die ken ik uh, genoeg. En die kennen mij dan ook en die vinden het dan heel interessant natuurlijk om mij op feestje te hebben. Dus dan zou ik iedere dag van de week wel een opening, een feestje, uh, uh, sushi en, en wijn kunnen gaan drinken. Ja, nee, maar dan verlies je dan verlies je er helemaal in. Nou, dat bedoel ik. En dat vind ik Ik ben natuurlijk ooit... Uh, mensen vinden me leuk omdat ik op televisie een verhaal te vertellen heb. En ik heb talent als modeontwerper. Dus dat is wat ik doe. En ik ben geen, nog steeds geen Paris Hilton die uh, de beroep heeft gemaakt van feestjes af te gaan. Dus ja, dan, dan selecteer ik mezelf wel heel erg in de feest waar ik naartoe ga. Ken je Frank Kromer? Hebben jullie elkaar, zo, elkaar wel eens ontmoet? Nee, nog nooit ontmoet, maar ik heb wel nou, uh, over een niet, boek gehoord. Dat veel. is dus, niet waar. Uh, lijkt me heel even zo. We hebben elkaar wel eens ontmoet, uh, Janice. Het was, uh, oh. en ik heb het even uh, teruggezocht. Het was een, uh, een, een modeshow voor honden, waar je met je hondje was. Sukkel, ja, dat toch? Klopt. Het zogenaamde ja, blaffen. Daar hebben we ook al moeten, Ja, ja, nou, ja precies. heb je iets geschreven over het barool. dat klopt. Ja. Ja, het was leuk, zelfs nog heb je er iets over geschreven. Nou, dat was nou, ik. Kom Janis, kom misschien dan ook maar vanmiddag naar die presentatie... van uh, Klatergoud en Schone Schijn in Amplus. Wie daar waarschijnlijk niet zal zijn, is um, Eva Jinek. maar die was toch wel behoorlijk pissig over wat je schreef... over haar presentatie van de biografie van Joop van den Ende, Frank Romer. Ja, dat, dat, dat hoorde ik ook. Via... Schijnontroering voor 8000 piek. Mm. Ja, ja, het was een heel grappig... Uh... Kijk, ik heb dat verhaal zo geschreven. Kijk, ik was naar die presentatie toen. Dat was van uh, Joop van den Ende biografie in de Lamar in zijn eigen theater. En dat was bomvol met Joop van den Ende, adepten, de, Van André van Duin tot, noem ze maar op, Carlo, Irene. En even jinnen komt podium op en zegt... Joop, ik heb zo genoten van je, van je boek. Mm. Fantastisch. Prima. Een week later kom ik een hele bekende presentator tegen... die goed geïnformeerd is. Die zei, ja, dat van Eva Jinek, hè. Ja, weet je, die heeft er zoveel duizend euro voor gekregen. Vind je gek dat ze ontroerd was? Het verhaal aan zich, zo'n verhaal vind ik al heel grappig. En, uh, nou, dus ik heb dat zo, zo opgeschreven. Eva niet. Nou, Eva niet. Nee, ik hoorde dat, ze, dat de manager of de PR-manager het heel, uh, heel onplezierig vond. Dan vind ik het überhaupt toch raar dat een journalist een PR-manager heeft... Uh, maar goed, ja, dat kan. Er is er boos mee. Ja, weet je, er zullen genoeg mensen zijn die het boek niet leuk vinden. Maar ja, anders moet je niet zo'n boek schrijven. Ja, Eva is ook hot. En dan uh, kun je uh, erop wachten. BN'ers van allerlei kwaliteit krijgen het er toch mee te maken. Uh, jij bent hier uit, uit die business. Ja. Klatergoud en Schone Schijn is nu, uh, uh, wordt nu straks gepresenteerd. En dan uh, ga je iets heel anders doen. Ja. Ja, kijk, ik, je bent ik, er iets anders aan nee, Ik ben er wel wat anders aan doen. Uh, ik ben redacteur bij, bij een weekblad, het heet NIW. En, uh, nieuw is het nieuw Israëlitische weekblad? Ja, dat klopt. Dus, uh, dus ik ben in uh, een totaal andere uh, ja, uh, sector ingegaan. Ik ben nu ook bezig om uh, um, uh, als journalist mee te werken aan een documentaire. Uh, het heet Het jaar erna. Dat uh, wordt volgend jaar op Omroep Max uitgezonden op 4 mei. En het gaat over de terugkeer van de joden uit de kampen. En in de onderwijkingen wat voor Nederland zij terugkwamen. Serious ja, maar dit was voor mij gewoon leuk. Grappig mm. om te doen zo'n jaar, weet je. Maar ja, voor mij, ik wil helemaal geen... Ik hoef niet zo'n showbiz verslaggever te zijn. Nou, geef ze de kost die er een hele leven in blijven hangen. Ja, ik zou het... Uh, ja, ik vind het knap dat je in al die, uh, ja, die, die moeras van bubbels en, en oppervlakkigheid kan blijven overleven. Mm. Knap. Ik, ik doe het ze niet na. Nee, en van de meiden heeft zijn pensioen ermee gehaald. En doet na dat pensioen nog allerlei prachtige dingen. In het circus, in Carré, onder andere met Ellen ten Damme. Dat is jouw ding niet. Ik, vind, ik ben heel erg benieuwd naar uh, dat verhaal over uh, de Joden. Uh, straks dus, uh, plus de presentatie van je boek. Ben je toch nog bang dat je er alsnog op je bek wordt geslagen, Frank? Nou, ja, dat zal wel een relletje geven. Hè? Maar uh, ik denk als iemand mij... Nou, ik denk het niet. Wie zou mij nou op, op mijn bek willen slaan? Laat je toch kennen. Dan zeg je, hey Frank, ik vind je een ongelofelijke bokkenlul. Maar Precies. slaan, ja, ach. Nou ja, het zal wel dan. Bokkenlullen in Huttekutteveen. Ik ben benieuwd wat Stan Huigens hierover te schrijven heeft. Ik zou er misschien wel even bij willen zijn voor een keer. Voor één keer maar hoor. Morgen hebben we het weer over Serious Business. Zit naar Ida er. En, uh, ja, ik zou zeggen, lopen langs, langs het bladenrek. Wilt het toch niet lezen, hè? Maar eigenlijk wel.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 Wim T. Schippers en Jan Willem de Vriend over hun Puntjesdagconcert. Dit is mijn kans om te ontsnappen. Elke dag van 2 tot half 4 op Radio 1. Het nieuws. Tot zover. Van alle kanten. Denkt u dat Europa ook de Verenigde Staten bespioneert? Durf te denken. Lees NRC Handelsblad nu 5 weken voor maar 10 euro. Ga snel naar nrc.nl/ja. Inderdaad